1 Uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Busongeluk op A1 bij Muiden. En Nagel, tijdelijk voorzitter, 50 Plus. En militaire toenadering Rusland en Japan. Het is vrijwel overal droog. En van tijd tot tijd breekt de zon door bij een graad of 12. In de namiddag en avond neemt de wind toe. En vanuit het westen komt er dan regen het land binnen. Ook morgen buien, mogelijk met onweer. En het wordt dan 11 of 12 graden. Op de A1 bij Muiden is een ongeluk gebeurd met meerdere touringcars. De politie en hulpdiensten zijn onderweg. Volgens de politie zijn er gewonden gevallen. Maar hoeveel is nog niet duidelijk. De 1 in de richting van Amsterdam is dicht. Eerste Kamerlid Jan Nagel wordt tijdelijk voorzitter van 50PLUS. In Hilversum benoemde het congres van de partij hem voor de periode tot het voorjaar. Nagel was aanvankelijk helemaal geen kandidaat... maar nadat veel partijleden een beroep op hem hadden gedaan... stelde hij zich toch beschikbaar. 50PLUS heeft de laatste tijd te kampen gehad met allerlei incidenten... en daarom werd een ervaren voorzitter belangrijk gevonden. Wilma Borgman is bij de 50PLUS-bijeenkomst in Hilversum. Wilma, hoe groot was de steun voor Nagel eigenlijk? Nou ja, er werd vanochtend afhankelijk wel wat gemopperd uh, op Jan Nagel... Niet op hem zelf natuurlijk, maar op zijn eventuele benoeming, omdat de statuten van de partij voorschrijven dat een politieke functie niet mag worden gecombineerd met een bestuurlijke functie. En de politieke functie die uh, Nagel bekleedt, het senatorschap, dit uh, van de Eerste Kamer, dat kan je niet zomaar opzij schuiven. Dus dat was even lastig. Maar ja, um, de nood is hoog in de partij. Het is een nieuwe partij. Er zijn veel onervaren leden. Er is ook een onervaren fractie in de Tweede Kamer. En uh, veel mensen zeggen, um, ja, je kan veel over Nagel zeggen, maar die heeft wel heel veel ervaring. En dus was uiteindelijk toch de steun voor Nagel uh, heel massief. Kan je wel zeggen. En dus mag hij proberen om tussen nu en het volgende congres in het voorjaar van 2014 de boel op orde te krijgen bij 50PLUS. En heeft u ook al gezegd hoe hij dat uh, denkt te gaan doen? Nou ja, hij gaat om te beginnen zoeken naar andere mensen voor het bestuur. Uh, en zei hij uh, net in zijn dankwoordje, uh, de economie en de financiën zullen hem ook helpen. Want uh, in januari uh, zullen de mensen merken wat de gevolgen zijn van het kabinetsbeleid. Die zullen daarvan schrikken, zegt Nagel. En dan zal de partij vanzelf weer populair worden. En dan was er nog, waar we het een uur geleden ook al even over hadden... die jongere afdeling, hè? dat er ja. iemand ineens opstond en zei... ik wil een jongere afdeling beginnen. Was dat nou serieus? Nou ja, je hoorde me een uur geleden al twijfelen of dat inderdaad een serieus voorstel was. En nu blijkt dat een van de initiatiefnemers bij de VARA werkt... Uh, dat meldt hij zelf ook op zijn Twitter-account. En uh, een van de 50-plus-leden vroeg net in de zaal ook... of het klopt dat hij werkt bij de jakhalzen van De Wereld Draait Door. Nou ja, um, ik heb vaak het idee, Mark... dat we van die jongere afdeling van 50-plus niet veel meer zullen horen. Wilma Borgman, dank je wel. Ja, op de A1 bij Muiden dus een uh, ongeluk. Ik begon er net mee. En we hebben nu aan de lijn Bernard Jens van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Ja, ik kan eigenlijk nog niet zo heel veel vertellen. Wat wij nu op dit moment weten is dat uh, drie touringcars uh, zeg maar, uh, een aanrijding hebben gekregen waarbij de vangrail ook uh, is geraakt. We weten dat er uh, een aantal gewonden zijn. Hoeveel exact weten we niet. We, twee mensen zitten voor, voor zover we nu kunnen nagaan bekneld. trauma is geland, brandweer, politie te plaatsen. Ja, alle hulpdiensten zijn nu gewoon bezig om, uh, om te kijken wat ze allemaal kunnen doen. Weet u wie er in de bus zaten? Nee, op dit moment weet ik dat nog niet of dat nou... Uh, Leeftijden bijvoorbeeld, u in? Nee, nee, absoluut niet. Daar is het incident nog te ver voor. We zijn nu bezig om te zorgen om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Um, en dat is uh, wat er nu aan de hand is. En er is ook een traumahelikopter ingezet, klopt dat? Ja, dat klopt. Er is een traumahelikopter ingezet. Die is inmiddels ook geland. En uh, de mensen van de traumaheli die assisteren het ambulancepersoneel uh, op de grond. En de A1 is uh, afgesloten in de richting van Amsterdam, ook de andere kant Ja. Nee, in de richting van Amsterdam inderdaad is daar een uh, compleet afgesloten op dit moment. Dank u wel, Bernard Jens, voor nu van de politie. Ik praat ook nog even met uh, Erwin de Hart van de ANWB erover verder. Um, dat ongeluk, waar is het precies gebeurd, Erwin? Het ongeluk uh, dat is gebeurd bij Muiden. Bij de afrit Muiden is dat, uh, is dat gebeurd. En de weg is uh, afgesloten tussen Knopend Muidenberg en Muiden op dit moment. Er staat een file van 2 kilometer richting Amsterdam. Uh, verkeer kan er wel via de wisselstrook langs. Maar uh, ja, het gaat maar moeizaam. De andere kant op staat een langere file. Dat is een kijkersfile tussen Knopend Watergraasmeer en Knopend Muidenberg richting Amersfoort. Die file is 8 kilometer. En wat adviseer je mensen om op te rijden? Welke route? Dan, uh, dan kan je het beste bij Knopend Eemnes omrijden via Utrecht. Dan neem je de A27 de A12 en dan de A2 weer richting Amsterdam. Dankjewel Erwin De Hart van de ANWB. Er zijn meer partijen om bijeenkomsten vandaag. We hadden het net dus al over 50 plus in Hilversum. Maar het CDA houdt ook een congres. Siebrand Buma spreekt daar voor het eerst een leden toe... sinds het herfstakkoord gesloten is tussen regering en oppositie. Dat akkoord waar het CDA niet aan meedeed. Margreet Boer is een Leeuwarden op het congres. En is Buma al bezig met zijn toespraak, Margreet? Ik hoor denk het, ik hoor hem wel. Ja, hij is uh... Ja, je hoort hem op de achtergrond. Hè? Hij is zo'n tien minuten geleden begonnen en hij is uh, nog steeds uh, bezig. En uh, ja, als uh, geboren Fries uh, heeft hij eerst de loftrompet gestoken over Leeuwarden en over Friesland. En zegt hij, ja, in Friesland gaat het om de samenleving, hè? om de families, de scholen. Dat noemen ze hier meanskip, heb ik geleerd. Uh, dat zei Buma ook. En dat is nou net waar het CDA voor staat, zegt Buma. En ja, het is inderdaad, zoals je zegt, de eerste keer dat Buma zich op het congres moet uh, en kan verantwoorden voor de opstelling van het CDA in de Tweede Kamer. En dat heeft hij net eigenlijk ook... Uh, Gedaan. Uh, hij zegt de leidraad van het nieuwe CDA is wij sluiten geen compromis om het compromis. Wij willen het land een nieuwe richting geven. Maar alleen als het een richting is waar we als CDA ook echt van overtuigd zijn. En uh, ja, in het herfstakkoord staat de overheid voorop. En het CDA wil dat de samenleving voorop staat. En die is nu het kind van de rekening. En als hij deze zinnen uitsprak, kreeg hij ook echt applaus hier bij de leden. En Buma zegt, ja jongens, ik sluit alleen een compromis als ik er echt in geloof. En ik geloofde niet in dat herfstakkoord. Uh, ja, hij krijgt applaus, zeg je. Maar als je mensen één op één spreekt op, uh, op dat congres... wat vinden zij dan van de politieke koers van de partij? Nou, ja, je hoort nu ook alweer applaus op de achtergrond. Nou, de leden die lijken er, ook als je ze gewoon spreekt in de wandelgangen, wel tevreden over de lijn die het CDA tot nu toe heeft uitgezet. Want, zeggen ze allemaal, ja, wij hebben als partij gigantische klappen gehad. Um, we hebben eigenlijk jarenlang alleen maar compromissen gesloten toen we in de regering zaten. Niemand wist meer waar het CDA voor stond. Dus um, wij moeten als partij uh, ook duidelijk laten zien waar wij wel voor staan wat het CDA is. Je hoort ook wel van, we moeten natuurlijk geen nee-partij worden. We moeten niet continu nee. Die zeggen, maar wat het herfstakkoord betreft prima. En aan de andere kant hoor je wel van, maar als het nodig is, moeten wij wel onze verantwoordelijkheid nemen. Maar vooralsnog eh, lijkt de koers hier op steun te kunnen rekenen. Dat gaat dan even over het herfstakkoord, hè? maar er wordt nog meer besproken vandaag. Ja, het draait hier vooral om... Eh... Ja, verkiezingen. Het CDA staat helemaal in de campagnestand, kun je zeggen. Want over uh, tien dagen zijn er gemeenteraadsverkiezingen hier in Friesland. Herindelingsverkiezingen. Ook in Alphen aan de Rijn zijn verkiezingen. En het CDA zet daar heel erg op in. Het zijn hele belangrijke verkiezingen voor het CDA. Ze willen eigenlijk laten zien dat ze er weer zijn. Hè? Dat ze er weer toe doen. Al vanaf begin dit jaar is het CDA met een campagneacademie bezig om iedereen op te leiden en, en uh, ja, uh, inspiratie te geven om die verkiezingen tot een uh, goed einde te brengen. Dus het draait hier echt om verkiezingen. En niet alleen de gemeenteraadsverkiezingen, ook de Europese verkiezingen. Die zijn volgend jaar ook in mei. En vandaag kiezen ze ook nog, of wordt bekend, wie de lijsttrekker wordt voor die Europese verkiezingen. De leden mogen die voor het eerste keer... Uh, uh, kiezen die lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. Het gaat om Wim van de Kamp, de huidige fractieleider in het Europese parlement, of Esther de Lange, zijn collega in dat parlement. De stembussen zijn nog open, de leden kunnen nog uh, kiezen en dan om vier uur vanmiddag wordt de lijsttrekker bekend. Dus ja, het draait hier vooral om verkiezingen en het CDA is uh, ja, wel weer een beetje uh, qua vertrouwen terug waar ze willen zijn. Het is een zelfbewustere partij aan het worden sinds de vorige congressen die uh, hier geweest zijn. Dankjewel, Margreet. Margreet Boer, vanaf het congres van het CDA in Leeuwarden. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Eén van de twee Pussy Riot zangeressen is nu al tien dagen zoek. Dat zeggen haar man en andere familieleden. Het gaat om Nadja Tolokonikova. Met haar band zong ze een anti-Poetin lied in de grootste kerk van Moskou. Daarvoor kregen zij en een ander bandlid twee jaar werkkamp. Nu zou ze van het eerste kamp worden overgebracht naar een ander kamp. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. Maar is ze daar ooit aangekomen? Nou, dat zou op zich best kunnen. Het probleem is alleen dat uh, haar man en haar vader ook, uh, en de advocaat, niet weten of dat zo is. En daar maken ze zich natuurlijk vreselijke zorgen over. Uh, de bedoeling was dat ze naar een kamp in Tsjuwashië uh, zou gebracht worden. Dat is helemaal niet zo ver van uh, Mordovië, waar ze uh, daarvoor gevangen zat. Maar het probleem is dat volgens de echtgenoot van uh, Tolikonikova, um, uh, Nadja is gesignaleerd in een trein onder bewaking in Tjeljabinsk. En dat is uh, in de Oeral, een stuk verder naar het oosten. En ja, de familie en de advocaat zijn dus bang dat ze ver weggebracht gebracht worden uh, wordt naar ergens in, in Siberië, waar ze moeilijk bereikbaar is, waar het heel moeilijk is uh, om op bezoek te, uh, te komen. Maar vooralsnog willen ze vooral weten, waar is ze? Want ze kunnen er nergens vinden. En tot nu toe, hoe was ze eraan toe? Hoe was het met haar gezondheid? Nou, haar vader is daar vreselijk bang uh, over. He, die zegt van, er is geen enkel bewijs dat ze überhaupt nog in leven is. Maar misschien gaat het wel vreselijk slecht met haar. Ze is ook twee keer in hongerstaking geweest vlak voordat ze over werd geplaatst. Nou ja, dan ben je natuurlijk niet op je best en dan een enorm transport. Dus daar maken de familieleden zich vreselijke zorgen over. En dan is er nog de zaak van de dertig Greenpeace-activisten. Die zitten nu al vijf weken vast in Moermansk. Die zouden naar Petersburg, naar sint Petersburg worden overgebracht. Zit daar al schot in? Nee, dat is nog niet gebeurd. De Greenpeace zelf kwam gisteren met de mededeling... dat die overplaatsing inderdaad zou gaan gebeuren. Gisteren al. Dat zouden ze hebben gehoord uit de diplomatieke bronnen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar er is inmiddels wel een functionaris... van de opsporings- en vervolgingsautoriteiten... die heeft het verhaal bevestigd... tegenover een rustisch persbureau. Dus de bedoeling is inderdaad... dat die dertig opvarenden van de Arctic Sunrise... naar Sint-Petersburg worden overgebracht. Want, zo zei die bron... daar. Zijn de omstandigheden voor de verdachte beter? Bovendien is de consulaire hulp dichterbij. Er zijn veel consulaten in Sint-Petersburg, ook het Nederlandse. En bovendien zijn er meer vertalers uh, beschikbaar... waarin Moermansk een, een grote kort aan is. Uh, of die omstandigheden in Sint-Petersburg beter zijn... dat uh, moet je je maar afvragen. De Russische gevangenissen staan niet bekend als, uh, als, als heel erg, uh, uh, uh, heel heel erg, erg comfortabel. Yeah. Maar... Um, ja, het is dus afwachten of, wanneer het gaat gebeuren, waarschijnlijk ergens de komende dagen. De correspondent David Jan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 Voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek speelt vanmiddag met zijn nieuwe club FC Nuremberg zijn eerste thuiswedstrijd. Tegenstander is Freiburg. Vorige week pakte Verbeek zijn eerste punt met Nuremberg. Maar vandaag wil hij in eigen stadion niets liever dan drie punten natuurlijk. Ze hebben maar drie keer verloren, waarvan één keer tegen Bayern en maar 2-0. En als je dat ziet in de Champions League, dan is dat een keurige uitslag. En ook gezien de wedstrijd zoals die gegaan is... Uh, dan is dat uh, uh, prima, hè? dus uh, als je ook kijkt naar de, de kampgeist, de mentaliteit, de, de mentale weerbaarheid, die is vrij groot in deze groep en uh, ze maken absoluut geen aangeslagen indruk. En uh, ja, ik hoop dat het volle stadion een extra stimulans is. En dat we inderdaad een keer uh, de drie punten binnen kunnen halen. Want dan, dan begint het zelfvertrouwen natuurlijk ook uh, toe te nemen. Heb je al verder kunnen kijken in de stad? Uh, hoe het hier al een beetje is? Heb je gemerkt hoe je eigen populariteit is onder de mensen? Of, of ja, hoe het hier leeft, de club, dat soort dingen? Nou, uh, dat zijn twee, drie vragen in één. Maar eens met de eerste te beginnen, ik heb nog niet echt een indruk gekregen van de stad. Uh, ik ben er een keer omheen gereden, er is zo'n Ringweg. Uh, en ik, ben, ik heb één keer een interview uh, moeten geven op de, op, op de markt. Uh, uh, de bekendheid. Ja, ik heb uh, in mijn eerste week meer post gekregen als bij, A, bij AZ in één jaar. Uh, dat zegt ook wat over de wijze waarop voetbal beleefd wordt in Duitsland. Trainingen worden uh, zeker deze week, omdat de vakantie is bezocht door uh, de honderden fans. Uh, dus uh, uh, ja, als je ziet uh, inderdaad uh, uh, hoe vaak je al op de foto bent geweest... hoeveel handen je al hebt moeten uitdelen en uh, hoeveel post er is binnengekomen... ja, dan... dan dan is dat in Duitsland wel uh, vele malen groter als in Nederland. Voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek in gesprek met Ragnar Niemeyer. We begonnen de uitzending met een ongeluk, een groot ongeluk... op de A1 bij Muiden. Bernard Jens van de politie zojuist in onze uitzending.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 om te kijken wat ze allemaal kunnen doen. Dan gaan we nog even terug naar Erwin de Hart bij de AWB. Erwin, hoe staat het er nu voor? Ja, we hetzelfde. Op de A1 richting Amsterdam... 2 kilometer file tussen Gooimeer en Knopend Muidenberg. De weg is dicht, kan er langs via de wisselstrook officieel... maar dat gaat maar heel moeizaam. Dus omrijden voor de richting Amsterdam... dat is raadzaam via Utrecht, de A27, A12 en de A2. De andere kant op tussen Knopend Watergraafsmeer... en Knopend Muidenberg richting Amersfoort... 9 kilometer file... Dat, uh, dat is de kijkersfile, zoals we dat uh, dan noemen. En ook op de A6 loopt het vast. Lelystad richting Muiden, vanwege dat ongeluk. Dus de Almere Poort en Knoop Muidenberg staat nu twee kilometer. En ik zie dat jullie hebben getwitterd... dat er in ieder geval twee traumahelikopters zijn geland op de a 1 Nou, kijk aan. Dankjewel. Erwin De Hart, bij de ANWB. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen tros in bedrijf.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Ven. Dames en heren, goedemiddag. Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. Waarin ik elke zaterdagmiddag terugblik op het economisch nieuws van de afgelopen week. En kijk in de bedrijven en in de hoofden van de mensen aan tafel. Deze week MD en DM aan tafel. Dat is wel mooi. Dezelfde initialen maar dan omgedraaid. Marlies Dekkers, bestuursvoorzitter van het gelijknamige Lenserieconcern... Deze zomer is het bedrijf failliet gegaan, een paar uur... en dankzij het werk van een stille bewindvoerder weer doorgestart. Uh, hoe dat zit en hoe dat gaat en hoe het nu loopt, dat willen we straks weten. En Danny Mekic, DM dus uh, aan deze tafel, oprichter van consultancybureau New Team... met heel veel klanten. Beide, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Mooi dat jullie er zijn. Danny, om met jou te beginnen, een week waarin alle technologiebedrijven... die ertoe doen met kwartaalcijfers kwamen. Apple, Nokia, LinkedIn, Samsung, maar ook Nintendo, Facebook... En Hives waren in het nieuws. Nou, het aantal van KPN, Vodafone en T-Mobile op de mobiele telefoniemarkt daalde. Hives werd opgeklapt. Althans, het sociale netwerk werd opgeklapt. En er is genoeg te bespreken. geklapt, Ingeklapt. Uh, uh, inge ingeklapt. Ja. Ja. Wij werden afgeklapt eigenlijk hè, met, met Hives. Wij wat? werden afgeklapt en uh, ja. Hives werd ingeklapt. Ja. Wat, wat is het meest opvallende nieuws wat jou betreft uit de techsector? Nou Eigenlijk vrij weinig. Je ziet uh, vrij weinig verrassingen. Apple verraste iets. Het gaat natuurlijk niet goed met het bedrijf. Het innoveert heel weinig op dit moment. En... Uh, ja, dan kun je aan de ene kant zeggen van ja, moet dat dan? Ja, nou ja, als je groot bent geworden met een innovatiebelofte... is het wel fijn als je dat vast kunt uh, blijven houden. Mijn angst, voor App, mijn angst voor Apple is dat de beste medewerkers die daar werken of werkten... ja, als, als Apple op je cv staat, dan kun je gewoon overal werken en meer geld verdienen. En er zijn genoeg bedrijven op dit moment in de wereld die innovatieve dingen doen. Facebook verraste wel, uh, winst gemaakt. Uh, het, het lijkt goed te gaan met het bedrijf. Ze hadden natuurlijk uh, rond de beursgang problemen... met het vasthouden van de gebruikers op de mobiele telefoon... Ja. Inmiddels meer dan de helft van de advertentie. of rond de helft van de advertentieomzet. komt uh, bij mobiele telefoons vandaan. Dat is heel knap. De vraag is: gaan ze het uh, vasthouden? Afgelopen jaar maar uh, rond de 40 miljoen gebruikers. Ja, dat is niks, Denny. Dat is Dat, is, dat gaat om vast. Om, om actieve gebruikers dan wel te verstaan. Ja. Dus uh, dat is pijnlijk. Ook om vooral omdat je ziet dat jongeren het minder zijn gaan gebruiken. Dat zagen we ook eerder bij andere sociale netwerken. dat dat toch een voor. Uh, voor hoe noem je dat, een, een, een voorbode kan zijn voor, uh, dat je op dat moet gaan passen. Dankjewel Marlies. <laughs> um, dus dat is heel interessant. Um, ja, Samsung, dat gaat gewoon goed. Maar die zit in een luxe positie dat ze relatief weinig innovatief hoeven te zijn. Ze pakken gewoon uh, de beste innovaties uit de markt en uh, bouwen het iets beter of goedkoper ja, en nou. goed. En verkopen 88 miljoen devices ja, ja. tegen 38 miljoen van 33 miljoen van, van, van, van uh, ja, Apple. ja. Dus ja, het is heel spannend allemaal, maar eigenlijk weinig verrassend, pas. Ja, Oké, okay. toch één ding wel verrassend. Alle uh, aanbieders van mobiele telefonie in Nederland die lopen terug. Waarom vind je dat met verrassend? Het, met het vaste abonnement. Nou ja, maar, verrassend is hetzelfde. Het is toch niet is verrassend? verrassend nee. Nee. Ja, KPR is een klant van jou? dan nou, Heb was. je verteld dat het ja. was? Ja, ja. Nog niet verteld dat het uh, uh, <laughs> niet verrassend is. <laughs> nou, kijk, uh, nou ja, ik, nee, ik vind dat weinig verrassend. Overigens, uh, er is dus een verschuiving gaande van de grote merken... de merken die je noemde, ja. naar de uh, white label merken. Ja. Uh, dus het is niet zo uh, dat we minder mobiele telefoons zijn gaan gebruiken... maar het is meer dat ja, het is een, een markt geworden die we kennen... We zijn belminuten, sms'jes, maar ook gigabytes minder gaan waarderen. En ja, of je dan bij KPN zit, of bij Simple, of bij Bleep, of bij T-Mobile. Het maakt allemaal niet meer uit. Laten we zeggen, bellen is een commodity. Het is het gewoon is een water uit de kraan, gas uit de gasleiding, dit ja. zit. Ja, en die bedrijven die zijn gewoon niet meegegaan in de verandering. Die en die moeten zich onderscheiden, want wel. die hebben wel voor op 4G ingezet. Bijvoorbeeld miljarden geïnvesteerd met z'n allen. Ja. Dat gaat, als je het scenario zo ziet, of dood. Ze gaan allemaal kapot of ze moeten iets anders gaan doen. Nou, Tele2 lacht zich rot, hè. Dat is een uh, toetreder, dat is nu een white-label bedrijf... maar ja. zij zijn op dit moment bezig een eigen 4G-netwerk te bouwen. Waar met name veel kosten in zitten... is het omvormen van de oude netwerken naar 4G. Dat uh -huh. is waar de meeste kosten in zaten. Tele2 heeft gewoon een uh, nieuw netwerk straks... Uh, heeft een groter marktaandeel al uh, dan een jaar geleden... Ja. Um, dus um, Ja, maar het werd ook tijd dat er gewoon eens iets veranderde. Ik bedoel, die dure campagnes op televisie... en uh, sluit je bij ons aan en weet het allemaal... die hebben we nu wel gehad. Nu wordt het gewoon tijd dat ze kwalitatief goede producten leveren... tegen een lage prijs. Hm. En het probleem is gewoon dat Nederland... een van de duurste mobiele telecomlanden is ja. van de Europese Unie... En dat gaat gelukkig eindelijk veranderen. En ja, ik kan niet uitsluiten dat niet alle bedrijven die race de eindstreep zullen halen. Oké, dan komt meneer Ziggo met zijn hotspots. Je bent al Ziggo-klant, verbind je met andere klanten. Ik heb helemaal geen mobiel netwerk meer nodig, straks. Dat is ook zo. Heel slim wat Ziggo heeft gedaan. Maar dat is ook weer tijdelijk. Als je kijkt wat Google aan het doen is. Die hebben voor de zomer ballonnen opgelaten op 20 kilometer hoogte rond de stratosfeer. Daar waar de windrichting met maar 6 tot 12 kilometer per uur verandert. En dan kun je dus met die ballonnen gezamenlijk soort lab. Deken vormen over de aardbol. Ja. Die ballonnen pakken een signaal op van aarde als ze boven een, een zendmast vliegen en delen vervolgens de verbinding met elkaar. En al die ballonnen stralen vervolgens de verbinding weer terug naar aarde. En dan heb je zelfs op zee en in de woestijn uh, kan je internet. Kun je gewoon bellen. Je ja. Gewoon, uh, bellen. <laughs> nou ja, dus de, dat is allemaal ja. ze gaan rollenbollend over straat. Ja. Waar het eindigt weet niemand. Nee. Uh, maar dat, dat bijna niemand het gaat redden dat is volgens mij wel bekend. Want, okay. want die bedrijven kunnen echt niet allemaal snel genoeg mee veranderen. Uh, en zeker hun businessmodellen niet. Laatste vraag. dan ga ik echt naar Marlies Dekkers. Maar even Hives heb jij daar een account gehad? Ja. Zeker. En volgens ja. mij nog steeds. De, en nu niet meer dan. Maar nee. ik ben de gebruiker van het eerste en het laatste uur geweest. Mm -hmm. Waar is Kijk, fout gegaan? Uh, te weinig ambities. Op een gegeven moment, dat heeft Raymond Spanja ook in zijn boek beschreven... kwamen er heel veel bui buitenlandse groepen gebruikers bij. En het is toen een strategische keuze geweest om die te gaan uh, wegjagen. Hm. Niet te investeren in meer talen, meer gebieden, maar ze buiten te houden. Op dat moment had Huis vier keer meer omzet per gebruiker dan Facebook. Ja. Hives maakte drie jaar eerder winst dan Facebook. Dan Facebook ja. En op Hives uh, zaten gebruikers honderden minuten per maand langer dan op Facebook. Dus zeg maar kort voordat uh, Hives de strijd verloor onder de vlag van Telegraaf Media Groep... Uh, was Hives een beter platform dan Facebook. Ja. Wat ze tegen hadden was toch een beetje het lokale, kinderachtige uh, karakter. Het imago dat ze hadden. Plus dat Facebook op een gegeven moment veel meer te bieden had. Uh, met name voor internationale gebruikers. Dat zijn toch de hipsters die de rest een beetje meetrekken. Ja. En nog één ding. Hives had eerder de respectknop dan Facebook de like-knop. En ik weet eigenlijk vrij zeker dat Facebook dat van Hives uh, afgekeken heeft. Ja. Nou, ja, eh, dus Hives was enorm succesvol. Maar ja, Telegraaf Mediagroep wil gewoon winst zien. Mm -hmm. Ze waren op zoek naar een platform... om hun, om hun gigantische offline-activiteiten op onder te kunnen brengen. En de fout die ze hebben gemaakt is dat ze... ofwel Hives volledig hadden moeten integreren wat ze niet hebben gedaan... Of hijs volledig autonoom hadden moeten laten met budget... wat ze ook niet hebben gedaan. Nee, dus en uiteindelijk zijn er twee verliezers. Gedoemd te mislukken. Ja. Britney Spears, Lady Gaga, Kate Moss... die behoren allemaal tot haar klantenkring. Het lingeriemerk Marlies Dekkers in 1993 opgericht... sinds die tijd uitgroeid tot een internationaal merk... en haar designs zijn met name bekend onder dames... voor die bandjes boven de cups... maar ook op de rug van alles en nog wat. Toch het succes bleek niet genoeg om het bedrijf te behoeden... voor een faillissement. En dat gebeurde dus dit jaar... in het jaar dat het merk 20 jaar bestaat. Maar we leven nog steeds... We leven nog dat steeds. Is mooi. <laughs> uh, Marlies, hoe zorg je ervoor dat Lady Gaga's morgens die bij haar aantrekt? Is dat, is dat het uh, uh, uh, PR-budget of uh, is ze echt klant omdat ze dat graag wil? Nou, de, uh, ik heb nooit veel PR-budget gehad. Nee. Um, uh, omdat je ook veel wilde investeren in internationale uitrol. Ze hebben het altijd gedaan door gunning. Uh, kijk, als je wil dat Lady Gaga het draagt... dan moet je denken aan een miljoen euro of een miljoen dollar... voordat uh, zij überhaupt haar ogen opentrekt. Mm. Dus dat gaat <lacht> toch niet lukken. Nee. Uh, dus ik ben ooit begonnen, echt helemaal in het begin... wat ik dacht van, ja, hoe krijg ik dat nou voor elkaar? Want ik wil vrouwen die daring zijn. Hè? Dare to be, dat is voor mij echt mijn uh, motto. Vrouwen die hun dromen volgen, die carrière maken... zichzelf durven te zijn. Nou, dat zijn onder andere ook celebrities die... Uh, die laten zien wat mm -hmm. ze kunnen, wat, ze, wat voor talent ze in huis hebben. Dus dat was, wie komt er naar Rotterdam? En dat was in Ahoy. Dus toen ben ik bij de artiesten ingang <laughs> gewoon gestaan. Zo. En met mijn doosje en met BH's erin en de ja. auto vlakbij. En met andere, andere maten en als ze dan naar buiten kwamen. En zo ben ik begonnen zeg maar dat te bouwen. En ze dragen het alleen maar als ze het super gaaf vinden. Anders doen ze dat gewoon niet aan zo ja. eigenwijs zijn ze. En later zeg maar ben ik, uh, heb ik een team met jonge meiden uh, gezegd... nou gaan we naar alle leuke feesten die er zijn. Ja, en, en, en doe bij BH van Marlies Dekkers. Ja, Punt. en zorg gewoon dat, dat de wereld het weet. En ja. zo zijn ze in aanraking gekomen met de, met de bekende stylistes. En, uh, ja. en dat werkte. En dan word je ineens gefoenen Maar toch, ja. nu 40 man in dienst, waren er 100 voor het faillissement. Ja. Twee winkels, waren er zes. Ja. 500 verkooppunten wereldwijd. En Waar dat waren er 800. 800. Uh, en inmiddels uh, online, hè? Nou ja, Verkoop de, online, de, dat is de focus da, nu. Ja, nou, we zijn online, waren we... Al. Ja. Dus uh, die website die er was, die is er nog steeds ja. en we gaan nu bezig zeg maar om die, die, om die, verder, uit, om die verder uit te werken. Precies. Ja. Hoeveel hoeveel setjes verkoop je dan inmiddels per maand op, op, op internet en uh, via de andere verkooppunten? Lijstje nou, is, is een gewoon ja, dat hoeft niet het, hoeveel, nee, maar nee, dat ik een procent, beetje procentueel ja. weet hoe het was. Nou ja, ik bedoel dat is nu ongeveer 20 procent uh -huh. en dat dat uh, we verwachten dat dat naar de toekomst nog meer zal nog meer, gaan worden. Precies, daar wordt op ingezet ook. Ja. Waarom? Niet in de brieklanden. landen. Wel in Rusland, maar niet in Brazilië, niet in India, niet in China. Wel in heel veel verschillende landen, dertien ja. verschillende landen. Ja. Maar, maar niet in die opkomende markten, waarom niet? Ja, het is een Noord-Europese uh, merk. Waarom? Door het ontwerp. B wacht even. Kan een <laughs> Aziatische vrouw geen Marlies Dekkers aan? Nee, eigenlijk in smaak valt de wereld een beetje uiteen. Ja. In Noord en Zuid. Oké. Okay. Uh, en mijn ontwerpen die vallen vooral zeg maar, in de smaak in het noorden van de wereld. Maar niet in, in Brazilië? Brazilië of in... Is, valt onder het zuiden. Dat bedoel ik. Uh, dus dat... Maar waarom niet? Dat, dat, dat, we zijn Geef me even de, de tijd. Veel... Ja, nee, ja, <laughs> je, weet, je wordt het helemaal lekker ervan. <laughs> ja. Jullie zien het niet, maar ik zit aan zijn eigen borsten. Ik steek niet onder de hebben We hebben webcam en ik heb 115a. Dat klopt. ik steek niet onder de of maken dat ik borsten erg leuk vind. Dus, uh, maar dat, ben je de Noord-Europese vrouw? Ja. Die vindt het fijn om er een beetje decent uit te zien. Dus okay. die wil haar borsten... dan ook dat die keurig in de BH zitten en mm -hmm. niet er half uit. Die wil dat haar billen echt helemaal bedekt worden... en niet er helemaal uit komt. Ja. ja. Nou, de Zuid zuid europa ja. of in ieder geval gewoon meer het zuidelijke, mm -hmm. uh, over heel de wereld. Dat zijn vrouwen, die, die hebben een ander smaak. Die vinden het juist wel leuk. Een heel klein petitere bikinnetje. Uh, dat het er lekker allemaal, dat je veel ziet van de borst en niet zoveel van de BH. En dat je veel ziet van de billen en ja. niet zoveel van het broekje. Nou, dat is gewoon een ander soort smaak. Mm -hmm. Nou, mijn smaak, of in ieder geval de smaak wat, wat, uh, wat ik ontwerp, valt vooral in de smaak bij het noorden. Oké, okay, maar China ik, valt er ook dus buiten? China is, een, even... China, China is een een ander geval, ja. ik weet niet of je de Chinezen een beetje kent in het kader van hoe de gevreden wordt en hoe de Ge elkaar ik, nee, geflirt wordt. Nee, totaal niet nee, precies, helpt. dus jullie weten natuurlijk gewoon allemaal een beetje als economen de grote <laughs> cijfers en god zo'n grote markt wat als je 1% ja. hebt. Nou, zo ja. werkt het ja. niet. Ja, ja. nou, dat is echt niet, zo maar, dom om zo te denken. Waarom gaan Chinezen niets dikker ja, zijn? De, Chine de Chinese markt in lingerie ja. die is nog op het niveau van een Mouwpak. Nee, laat maar nou even gewoon praten. Je hebt hem in. ook laten uitpraten. Nee, van de, dus huidskleur. Oh, Oké. Okay. Nou, Die vrouwen zijn heel erg vol schaamte nog over mm -hmm. hun eigen lichaam. Dat is helemaal bedekt. Ja. Dat is totaal niet outgoing. Dat is niet daring. Dus die zitten nog in een fase. Die tijd moeten ze gewoon even... Die zoenen niet eens op straat. Die lopen nauwelijks handje in handje. Uh, die, die, die, die vrouwen... Die, die zijn momenteel de motor van de, van de economie. Er is daar van alles aan de hand op man-vrouw gebied, maar die zijn nog niet zo in de fase dat ze dus heel daring met die sexy lingerie gaan lopen. Uh, er is daar een bedrijf Emer. dat is een beetje de de, de Victoria's Secret zeg maar van China. Uh -huh. Dat is zo groot als mijn bedrijf. Nou, dat is dus een lachertje, zeg maar en... He, ten opzichte van dat grote land. Oké, okay, maar die zitten dus die zitten er wel. Waarom zit Marlies Dekkers er niet? Want is het is dus afstand... heel klein. Ja, dat weet ik. Maar wat klein is, kan groot worden. En ze hebben daar ook celebrities en ook borsten. Waarom zou ik het doen als ik nog zoveel hier kan doen? Okay, wat wil nee, maar je nou? Een, je moet toch ook een... focus hebben. Ik, je zit in 13 verschillende landen. Oké, okay, ja. dat is de focus dus. Maar heel duidelijk China, afstand genomen. Dat... Laten we dat, dat establish Duidelijk afstand genomen van China. Gaan we niet doen. India ook niet. Heel veel tijd en moeite zou erin ja. gaan zitten. En je haalt er 20.000 euro uit. Okay, nou, dat dus is belangrijk. even wachten. Je moet soms goeie, gewoon wachten. Goede ondernemersoverweging. Even naar het faillissement, augustus gebeurd. Wat was de belangrijkste oorzaak? Ja, dat is natuurlijk een dynamiek van verschillende uh, dingen. Maar in ieder geval, wat, uh, we hadden een grote schuld in het bedrijf zitten vanuit 2007. Ja, achteraf kan je zien zeggen van... ja, weet je, de, wij hadden niet zoveel moeten lenen. De bank had niet zoveel moeten geven. Maar in die tijd was het zo heel erg ingezet op harde groei. De potentie van het merk is heel groot. Uh, dat zag iedereen ook, na nou, het alle onderzoeken. Dus wij zouden gaan groeien. Um, toen kwam eind 2008 de crisis. Nou, die hebben we absoluut gevoeld. Hè, tot op de dag van vandaag, zeker in de Benelux. Gecombineerd met... Uh, we hadden productie... Uh, het is moeilijk om te maken. Het is toch meer houten cultuur dan prettig partij. Van wat ik uh, ontwerp. Er zijn er niet zo heel veel die het kunnen maken. Eén producent die kan het heel goed maken. Omdat we daar zo goed mm -hmm. mee werkten. We hadden daar betalingsconditie van 90 dagen. Nou dat is dus ook heel erg prettig. Ja. Uh, plus erbij dat het er altijd topkwaliteit uitkwam. Hadden we 50% van de productie zitten. Het was een van de belangrijkste, de grootste, de sterkste. Dus een hele degelijke fabrikant. Oh. En die ging failliet. Ja. Oh. Doel ja, dat, ik bedoel, daar hebben we natuurlijk vaak in de boardroom over gehad. Ja. Van wat is dat gebeurd? Dat zijn we niet goed tegen ingedekt. Ja. Moeten we dat risico nou nemen? Moeten we gaan spreiden? Nou, dat dan maak je heel veel extra kosten. Kwaliteit zou gaan zakken. Uh, die 90 dagen die heel interessant zijn. Ja. Nou, toen en toen, een paar maanden daarna ging er nog geen failliet. Dus uiteindelijk, zeg maar, buiten dat we de goederen niet hadden, ging de cash-stroom... Droogte. In een keer van 90 ja. dagen moesten we naar Ja, moest je sneller LC. financieren. Ja. En we moesten zelfs voor financieren, ja, ja, omdat ze zeiden... van dus die cash die ging naar 160 dagen verschuiven. Is het als ondernemer, hè, begrijp ik, maar toch eventjes een kritische noot Als je een goede ondernemer bent, zorg je ervoor dat je niet hangt aan één leverancier. Ja, ik zeg ook, we hebben dit natuurlijk in de boord. Ik had een RVC, dit is tig keer besproken ja. van jongens. Dit is een risico als ja. dit gebeurt. Ja. Uh, door, de complex... Helaas gebeurd. Ja, door de complexiteit en, en, en... van het product was het lastig zeg maar, om, om, iemand het, te vinden die. om het te verdelen. Toch, toch, wat is je eigen aandeel nou in zo'n faillissement? Want uh, ja, anderzijds... groot, uh, ik was groot. Ik was CEO. Dus... Ja, dat begrijp ik. Uh, andere verhaal is, creatief, hè, dat kan niet onder stoel of bank gestoken worden, buitengewoon creatief mens, ja. moet een creatief bedrijf leiden. Ja, dat is natuurlijk. Ik denk dat, dat iedere week, dat dat iedere week ongeveer wel uh, langs is geweest. Oh, absoluut. Da? En het is een, een hele van die ja. vraag, toch? Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Uh, uh, ik heb het een uh, tijdje gedaan. Dat was ook de bedoeling dat ik het een uh, tijdje zou doen. Mm -hmm. uh, en Dus ja, ik weet even niet wat bedoel je van. Of ik dat had moeten doen of niet, of dat de oorzaak veel eerder, is. Of wat... Want je bent nu in een constructie, gaan we het straks uitgebreid over hebben dat die stille ja. wind, had je niet veel eerder. Mensen erbij moeten trekken die we hadden gezegd, maar die is pas op. Ik Doe denk dat er een team het. van 30 mensen omheen stonden, okay. uh, inclusief de RVC, inclusief ja. mensen die er allemaal verstand van hadden die meekeken in dit probleem. Ja. dus dat we er geen mensen bij betrokken hebben, dat was niet het verhaal. Dat was niet. Het verhaal. We gaan straks uitgebreid verder praten over houdbaarheid van sociale netwerken over de doorstad, maar niet dekkers. Uh, ja, maar eerst naar het weekoverzicht. Weekoverzicht. Als we het toch hebben over heel veel mensen die meegekeken hebben... Ja, het waren bijltjesdagen. met Bij de Rabobank keken heel veel mensen mee, maar daar begon wel een drama. Het bedrijf kreeg deze week een boete opgelegd van bijna 800 miljoen euro... als gevolg van fraude met libor -rente, De rente die banken onderling aan elkaar doorrekenen. Voor topman Piet Moerland reden genoeg om deze boodschap op YouTube te zetten. Dames en heren, ik heb het besluit genomen om per vandaag... vervroegd afscheid te nemen als bestuursvoorzitter... Wel overwogen, maar met pijn in het hart. na dertien jaar in de toporganen van Rabobank te hebben gefunctioneerd. En dan scheidsboodschap. En een paar dagen na het Rabodrama viel de guillotine bij Media Concern Sanoma, waar naast vijf, of sanoma moet ik zeggen 500 banen ook 32 titels worden geschrapt, zoals nieuwe revue, Panorama en Playboy, dus nooit meer paai in Marlies Dekkers. Uh, Hoofddirecteur Erik Nomen legt de schuld in ieder geval niet bij zichzelf. Ik denk wel dat we een, een veel betere website hadden moeten hebben. Ik denk dat we prachtige uh, ipad versies hadden moeten maken. Ja, uh, als ik uh, twee, drie jaar geleden hier had gezeten, dan hadden we natuurlijk uh, wat anders gedaan. Maar ja, Sanema heeft natuurlijk ook heel weinig geïnvesteerd uh, de afgelopen tijd. Hè. Mm -hmm. Maar het waren niet alleen blaadjes die vielen. Want na een lang ziekbed is het sociaal netwerk Hives beëindigd. TMGP op top van Marion Zwageman verklaart dat als volgt: vanaf nou, het moment dat bekend werd dat Hives was overgenomen door de Telegraaf. Uh, rende iedereen er eigenlijk weg en bleven er al heel snel alleen nog maar kinderen over. En aan kinderen in media is gewoon geen geld te verdienen, tenzij met spelletjes. En dus hebben we er weer een spelletjesplatform bij, want dat gaat Huis nu doen op gaming... Niet verwonderlijk, ook Facebook kwam deze week. Juist met fors meer omzet, maar ook met verlies. En behalve bijltjes regenden het ook cijfers. Shell zag de winst met ruim 30 dalen. En Frans KLM deed middelmatig iets meer omzet, maar minder netto winst. En het zit hem dan niet in de economische tegenwind, erkent topman Camille Eurlings. Als je constateert dat dus de economie zwak is en je niet voldoende verbetert... dan ben ik blij dat Air France bereid is te doen whatever it takes... om weer een wensgevend bedrijf te zijn... Dus worden er nog eens 3000 extra banen geschrapt. Uitzendorganisatie Randstad deed vooral goed... maar moet wel afscheid nemen van topman Ben Notenboom. En dat komt voor velen als een totale verrassing behalve voor hemzelf. We hebben het bedrijf geweldig uitgebouwd, We hebben het drie keer zo groot gemaakt. Het is, ik geloof, negen keer zoveel waard geworden voor aandeelhouders. We hebben heel veel meer mensen aan het werk. Het is stabiel. We zijn door de crisis. We hebben weer wat groei. Dus na 11,5 jaar is het dan een prachtig moment... om te zeggen, nou, nu mag iemand anders. En terwijl ING druk bezig is met het afbetalen van de staatslening... wordt de beursgang van ABN AMRO steeds concreter. CEO Gerrit Zoome, die mikt op 2015, toch? Ja. Tegen die tijd moet je even kijken of het echt het geschikte moment is. En dat zal ook sterk afhangen van... Uh, laat de Nederlandse economie dan echt herstel zien. Ja. Want dat heeft ook grote invloed op de cijfers van ABN AMRO. Ja, en op de staatslening die 18 miljard uitstaat... en met alle kosten bij 22 miljard groot werd. Dus ja, dat wil je dan wel verkopen als staat... en dat allemaal terugkrijgen. En dan nog eventjes... Bijna alles, voor bijna iedereen. Echt HEMA. Ja, de HEMA kondigde deze week aan naast rookworsten en onderbroeken... ook testamenten en samenlevingscontracten te willen verkopen. Deze notaris uit Dam wordt niet blij van die branchevervraging. Ik weet natuurlijk helemaal niets van worst. De HEMA weet volgens mij ook niks af van notariële producten. Dus het is mij, gaat mij erom schoen maken, hou je bij je lees. En dan nog even dit. De zware storm van afgelopen maandag... betekent kassa voor de schadeherstelbedrijven. Volgens Verbond van Verzekeraars is voor zeker 95 miljoen euro... Aan de schade. En dus liep het storm, Ja, waarom ook niet... bij deze specialist in Friesland. Ja, nou ja, hartstikke best. We verwachten morgen weer een drukke dag. En jullie draaien ondertussen dus een omzet hier... die je normaal in een half jaar draait. Ja, ja in een jaar. Dat is echt bizar. Weekoverzicht, weekoverzicht. Ja, geintje attent. In de studio Marlies Dekkers... van het gelijknamige lingerieconcern. En Danny Mekietje, oprichter van consultiesbureau Newteam. Uh, uh, Patricia Pai, geen klant, uh, begrijp ik, uit uh, je... Nee, niet dat ik weet. Hè? Nee, ja, in ieder geval... Nee, dat, nee. Uh, nee, niet dat ik weet inderdaad. Okay, okay. Het leek er, nou, we zien er nooit meer in ieder geval in de Elegerie in, in de Playboy... want die bestaat niet meer. Het kan zijn dat ze een andere plek zoekt. Het leek er even op dat de boete op 1 miljard zou uit gaan draaien... maar het werd slechts 774 miljoen voor de Rabobank... voor vrouwen met die Libor-rente. Oftewel het rentepercentage dat banken elkaar in rekening brengen... wanneer ze geld aan elkaar lenen. Le le Danny, uh, wat zou je op dit moment doen bij de Rabobank, om te zorgen dat die het vertrouwen weer kunnen herstellen. Want dat is nu ook bij de Rabobank weg. Ik weet niet of het weg is, maar ja, nou, het is natuurlijk een hele interessante ja. tijd natuurlijk. Wat ik wel heel gaaf vond was... dat hun topman op YouTube afscheid genomen heeft. Dat, dat, daarvan denk ik dan, ja, weet je dat... volgens mij kon dat ook wel rekenen op een aantal positieve geluiden. Mm -hmm. uh, als je dan toch weg moet, doe dat dan zelf uh, proactief... en op een uh, moderne en transparante manier. Maar... Um, aan de andere kant vraag ik me ook wel eens af van... Hè, ik bedoel, er zijn zoveel schandalen geweest uh, in de financiële sector. Liggen mensen daar nog wakker van? Schrikken mensen daar nog wel van? Het, het is, ik hoorde het nieuws en dacht ik, ja, het zat er al aan te komen. Ik bedoel, we wisten al dat er een aantal banken bij betrokken was. Uh, het nieuws komt dan. Um, kijk, wat ik veel meer shocking vind aan wat we net hoorden... was dat er een, een uitgever is die roept... ja, als we iets meer met websites hadden gedaan of wat dan ook... dan had Playboy misschien nog bestaan... Dat vind ik eigenlijk veel dramatischer... Ja. omdat je dan niet onderkent dat er nog steeds maar 24 uur in een dag zitten en dat we inmiddels in onze wereld in een, op een punt terechtgekomen zijn... waarin er zoveel mogelijkheden zijn om die 24 uur mee te vullen... dat je misschien ook moet constateren... er kunnen niet alleen maar meer bedrijven en meer sites en meer uitgaven... en meer producten en meer diensten bijkomen. er Dan moeten er ook een paar weggaan. Ja. Nou, overigens, in algemene zin geldt dat ook in de dienstverlenende sector. Ik vraag me wel eens af van... Goh, zijn er in bepaalde sectoren niet te veel bedrijven... die hetzelfde proberen te doen op een vergelijkbare manier... En om dan terug te komen op je vraag van wat kunnen banken nou doen om toch het vertrouwen terug te winnen, dan denk ik, ja, innovatief zijn. Ja, en ervoor te zorgen is. dat je je klant laat zien, dat je de wereld waar, ze, waar je in leeft, heel goed begrijpt. Ja, innoveren, dat is het allerbelangrijkste van iets dekkers. Ja, nou ja, wat. wat um, uh, ik vind toch ook wel dat, dat uh, uh, als jij zegt open en transparant, maar juist zeg maar de producten die de, met, waar de banken mee zijn gekomen, of zoiets als een Libor. Wie snapt dat? Weet je, wel? er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen die überhaupt uh, snappen waar het over gaat. Mm -hmm. Dus wat blijft hangen bij de consument? Er is een schandaal. Ja. Iets mag niet. Ze hebben iets gedaan wat niet mag. Maar ik denk dat bijna niemand het kan uitleggen wat hier nou precies aan de hand is. En ik denk dat dat veel meer aan de hand is van, ik doe heel de AIX. Alles wordt zeg maar bepaald door computers, zelfdenkende computers. Ja. De CEO die dat bestuurt, <kwijnt> iedere manager daarboven snapt niet wat hij bestuurt. Dus er kunnen nog zoveel grote drama's naar boven komen. Omdat alles is aan elkaar verknoopt, de hele wereld. En niemand snapt eigenlijk meer precies wat hij nou aan het besturen is. Hm. Iedereen heeft een deeltje daarvan. En heeft niet het overzicht over het geheel. Nee, nee, maar toch moet je ergens mensen verantwoordelijk voor houden. Maar ik wil toch even naar die andere componenten. Ja, dat maar Dat in... zeg ik niet dat, ja. dat je daardoor niet mensen nee. verantwoordelijk moet houden. Maar ik denk wel of je nou imagoschade daardoor hebt. Ik ja. denk dat, dat het veel meer gaat over de, ab de abstrahering van het financieel stelsel. Hm. en de globalisering uh, en, en daardoor juist transparant en open. Niemand snapt het meer. En ik, ik wil nog wel één ding toevoegen. Dit maakt leiderschap ook zo ingewikkeld Heel in deze ingewikkeld. tijd. Want leiderschap uh, anno 2013 betekent dus misschien ook ingaan tegen wat die computers en geautomatiseerde ja. rapporten je vertellen. En dat is waarom Steve Jobs een gigantisch bedrijf neer heeft kunnen zetten. En Mark Zuckerberg die hadden nergens last van, want nee. ze creëerden een nieuwe markt. En dat is waarom heel veel grote bedrijven op dit moment pijn lijden, Omdat ze tegen die cijfers vechten. Ja. En investeringen moeten per definitie winst opleveren. Terwijl ja. het, het idee van een investering en innovatie... is dat je niet weet of het je iets gaat brengen. Ja. Het is meer een overlevingsstrategie dan een businessmodel. Ja. Ja. Eventjes... ja, en businessmodellen van drie jaar die bestaan eigenlijk al nee. niet meer. Hè? Je bent nee. bezig met een half jaar. Equity partijen willen gewoon nog vijf jaar businessplannen zien. Dus het, het sluit allemaal nog niet zo op elkaar aan. Je zit echt in een transitie. Ja, toch. Hè? Die bankiers krijgen dan vaak te horen innoveren. Ze denken niet mee, ze doen niet genoeg. Genoeg en goed. We zien dat nu met Facebook en, uh, en BlackBerry. Uh, overname van. De Rabobank was uw huisbank, ja. uh, toch? Ja. Maar die had 18 miljoen euro schuld toen het bedrijf dit, uh, dit jaar verliert. ging. die, die cijfers kloppen allemaal niet. Hoor. Oh, dat goed, klopt niet. Oké, okay. maar in ieder geval, er was een schuld, was, uh, een was een negatief eigen vermogen. Ja. En toch, één ding kunnen we stellen: die Rabobank is er constant bij gebleven. Die ik hebben heb, je door dik en dun gesteund, volgens ik mij. Echt, ik zal, mij zal je niks horen zeggen oh, over okay. de Rabobank. Mm -hmm. Ik heb daar heel goed... Uh, ik we, we, zijn, we, kwamen in, of we zagen dit gebeuren. Dus we hebben gelijk de bank geïnformeerd. Van, mm. Er is een producentfiets gegaan. Ja. We zijn eigenlijk vanaf toen... één tot twee keer per week... We hebben met elkaar contact ge, gehouden. Van, nou, hier, hoe komen we hier doorheen? Ja. En ik vind echt dat de Rabobank... mij door dik en dun gesteund heeft. Dus mij zal je niet horen zeggen... nou die rotbanken, et cetera. Ze zijn er alleen maar in goede tijden en niet in slechte tijden het dan ook niet gezien? Want we hadden het net over... wat kun je nog zien en waar kun je verantwoordelijk voor zijn? Dat is een coöperatieve bank. Daar doe je zaken... met de directeur van een instelling. Ja. Um, die heeft het dus ook niet gezien. Wat, wat, er, gezien? wat er fout ging bij Marlies Dekkers. Nou ja, ik bedoel dat een, dus... een producent failliet gaat... Ja. en dat er een crisis... Het is natuurlijk maar een dat, combinatie... Ja, die dan combinatie gebeurt. Van, ja. Ja. Ja. Ja, zo maar dicht... Toch? Ik bedoel dus Ze hadden geen commissarisrol. Hè, dus dan moet nee, je eigenlijk nee. meer zeggen... dan moet de bank een commissarisrol hebben. Dat hadden ze niet. Uh, dat maar. dat is verwondselijk is... Wat zeg je? Of dat nou zo wenselijk nee, is? Nee, helemaal niet. Nee, no. Maar dan ben je zo diep geïnformeerd... als dat is wat waar. jij zegt. Dat is waar. Anders gaan... heb je niet zo, zo nauw contact. We gaan zo verder praten over innovatie. Want daar wil ik zeker naartoe. Maar eerst daar de column die komt deze week van Financieel Geograaf Ewald Engelen. Last speaker of the day is from the Rabobank, Jochem de Bruun. Rabobank is a cooperative bank... which was established in the late 19th century by farmers... We are a bank of principles, so at Rabobank it's not all about making profits. And we are the only private bank in the world to have been awarded a triple A rating. Spotje dateert van november 2008, twee maanden na de val van Lehman Brothers. Twee maanden nadat de grotere concurrenten ABN AMRO en ING wegens Amerikaanse verliezen genationaliseerd en forse staatsinjecties nodig hadden. De commercial druipt dan ook van de zelffelicitaties... van keuterbankje voor keuterboertjes... naar pilaarheiligen van het schokbestendige financieren. Vijf jaar later weten we dat het een grote leugen was. Niet alleen had ook de Rabobank in 2008 staatssteun nodig. Rabobank ontving net als ING honderden miljoenen dollars... van de Amerikaanse centrale bank toen Mammoet-verzekeraar AIG, -AIG onderuit ging. Ook weten we sinds afgelopen woensdag dat de bank op grote schaal en al voor de crisis fraudeerde. Ik heb het uiteraard over de Libor-affaire. Het Financial Times maakte donderdag duidelijk dat de rot diep in het buitenlandbedrijf zat. Nieuwe medewerkers werden vanaf dag 1 wegwijs gemaakt in de oplichtingspraktijk... En dat de raad van bestuur dan weet te melden dat ze van niets wist, is geen excuus, maar een stuitend bewijs van pure incompetentie. Het is inderdaad tijd voor een bank die het anders doet. En dat zei heel wat Engelen, columnist. Terug te luisteren op onze website, trolsimbedrijf.nl. In de studio, Marnies Dekkers en Danny Mekic. Innovatie, Daar wil ik het over hebben. Rabobank hebben we nu uitgebreid besproken. En Engel heeft dan nog even zijn, zijn klapje opgegeven. Ja, die gaat een bank starten hoor ik. Ja, ja. en een bank die het anders doet. Ja, ja hij wordt CEO. Ik, word ja. ik ja? wacht nog even. In het weekoverzicht hoorden we over de die van Sanoma. Nou, allemaal prima. Jij zei net al, ja dat had je gewoon van tevoren moeten, moeten, moeten zien. Nee, maar ook bijvoorbeeld werd ook op een gegeven moment nog iets gezegd... over de overname van Highstore TMG... Ja. Ja, als niet een van je scenario's bij die overname is... dat mogelijk door de overname gebruikers uh, weggaan... Uh, daar had je rekening mee moeten houden. En dan ja. had je wellicht ook dingen kunnen doen om dat, dat te voorkomen. Ja. Ik ben nog heel goed, rond die overname ontstond een beetje een hype... op verschillende andere sociale media. Oh, uh, TMG uh, koopt hives. Nou, uh, alle data gaat uh, naar de Telegraaf. Weet ja. je, alsof dat dan per se iets slechts zou zijn. Want het was nog steeds hives als een apart bedrijf. Maar goed, daar is totaal geen reactie op gekomen vanuit ja. TMG. Dat hadden ze gewoon klaar moeten zetten. Daar hadden ze op voorbereid moeten ja, zijn. dat had je een verhaal bij moeten hebben. Dat dat hadden je. ze niet. Ja. Dus blijkbaar was dat geen scenario. En dan dat vind ik gewoon slecht. En dat innoveerde je dus dus niet goed, want uiteindelijk is dit ook een onderdeel van innoveren. Overnemen betekent ook dat je iets anders moet doen. Nou, innoveren is iets anders dan een bedrijf kopen. Dat misverstand zie je heel vaak optreden. Er is een oud bedrijf uit een oude branche met veel stakes... Met veel geld we denken, nou, we mm -hmm. hebben een probleem, namelijk die digitalisering. We moeten daarin mee. We hebben een platform nodig. Dat wordt echt de toekomst trouwens. Alles wordt, alles, alle bedrijven worden platforms. Dus zouden dus ze we hebben een platform nodig. Goh, nou, welke platform zijn er in Nederland met ja. het bereik dat wij willen hebben? Goh, hives. Kopen we? Nou, als we hives kopen, dan hebben we het online bereik. Dat ja. is gewoon heel simpel de, de, de platte gedachte geweest. Dat is op zich een goede, ja. maar dat is een startpunt en geen eindpunt voor een overname. Geen innovatie. Nee. Ik denk, ik denk dat, dat op zich de strategie inderdaad om, om zo te denken dat dat een goede is. Alleen dat uh, het nog niet goed uitwerken. Hm. Dus ja, dat je nu ja. zie dat er een paar, een paar keer wordt er gevallen, er wordt dan natuurlijk weer van geleerd. Hm. En dan op een gegeven moment gebeurt het wel een keer en dan gaat het goed. Want ik denk wel dat dat naar dat model toe moet. Hm. Naar die... even, even naar een kritisch puntje aangaande Maries Dekkers: uh, veel gehoorde kritiek na het faillissement was ja, veel te lang ingezet op BH's met die bandjes. Punt, dat is niet gerenoveerd. Ja, nou dat is een. Um, uh, in Nederland, zeg maar, is het beeld uh, van dat het een merk is met die bandjes. Hè. Jij kondigt het ook zo aan. Dat mm -hmm. komt natuurlijk ook heel erg door die aanval die er is geweest vanuit SAP. Daardoor is een soort Jip en Janneke beeld van het merk Even voor de, voor de goede verstaaners: SAP is een ander lingerie lingeriemerk. is een ander lenzeriemerk. Knaller, die zijn met ja. allemaal die billboards, met, met, ja. met blote billen. En die hebben zeg en die maar. Hebben die bandjes een... gekopieerd. Ja, dus die hebben een deel van mijn werk Precies. gekopieerd. Nou, een rechtszaak overgevoerd. Eindeloze rechtszaak en gewonnen. Re ja, geworden. vijf jaar een rechtszaak en ik heb die gewonnen. Maar daardoor is het beeld in Nederland in ieder geval wel een beetje geworden van... Nou, weet je, er is een soort, soort van, nou ja, wat ik zeg, Jip en Janneke beeld van... Nou, Marlies Dekkers, dat is alleen maar met die bandjes. Precies. En dus, dat, dat die perceptie is er, dat is in het buitenland ja. wellicht niet zo. Maar nee, waar, niet. Zit, waar zit de innovatie? Die is er heel veel. Ja, Oké. Okay. Er zit Vertel. heel veel innovatie in. Maar, dat, zeg maar dat, dat beeld wat er hier in Nederland is... dat is sterker dan dat, je, mm. dan dat jouw innovatie zeg maar, naar voren komt. Ja. En daarnaast is natuurlijk ook waar leg je de focus op. We waren natuurlijk heel erg bezig met internationale groei. We groeiden daar 100 tot 300 procent. Ja. Uh, ja, en dat het dan een ding in Nederland is. Weet je, dat heeft, soms moet je dat ook even uitzweten. Mm. Dat, dat je daar zo'n aanval hebt gehad. Ja, je okay, hebt gewonnen als, je, als je dat, je dat hebt, dan ga je even. niet failliet in principe. Maar als het overal goed gaat boven Nederland... dan hoef je in principe niet failliet. En maar waar, daar hebben we het toch net over gehad, ja? gehad. Wat dat de reden was. Okay, dus dus ja. ik begrijp je koppeling even niet. Nou, we hebben het over innoveren. Hè? Ja? Je zegt van nou: die BH-bandjes, die twee bandjes. Dat was in Nederland, daar waren we een beetje mee besmet geraakt. Uiteindelijk, daar werden we erop afgerekend. En er werd, ja, de perceptie was dat er niet veel gebeurde bij Marlies Dikkers. Dat was in het buitenland niet zo. Toch? Nee. Dat zeg je net. Totaal niet. Nee, okay. nee. nee want in. Kijk, uh, mijn, ont, uh, mijn ontwerpen, zelfs wat ik twintig jaar geleden heb ontworpen, mm -hmm. wordt zeg maar in. Canada of in Amerika of in Bye. Rusland als super vernieuwend gezien. Okay. Dus als ik daar met te veel innovatie kom, mm -hmm. dan begrijpen ze het helemaal niet meer. Uh, dus ik moest zelfs een beetje op de rem qua innovatie, mm -hmm. omdat er anders het is een branche wat zo ouderwet zeg maar op een bepaalde manier is ja. ik heb daar zoveel vernieuwing gebracht dat moet je zelfs een beetje, beetje remmen, een beetje remmen, ja een beetje remmen okay. want anders. dus als ik anders nog meer innovatie kwam dat zou je Nederland wel aanslaan, maar in de rest van de landen allemaal niet oké, okay. we gaan even naar dat stille Want dat vind ik leuk, er is een in augustus is een hele snelle transitie geweest... van een faillissement naar een doorstart... met behulp van een, van een stille bewindvoerder. Die ja. heeft de zaak doorgelicht. Die heeft gekeken en klaargemaakt voor de doorstart. Ja. Dat is een omstreden verhaal op dit moment. eigenlijk. Daar gaan dan stemmen op door de minister van Justitie... om dat een, een wettelijk kader te geven. Ja. Want je houdt weinig zicht op wat er gebeurt... in zo'n pre-pack, in zo'n zo ja. pre Ja. Nou, zover als ik het begrijp... is het dus nu, nu zo dat ze dat willen... Ja, dat ze dat echt willen... dat dat door de Kamer heen gaat. Blij mee met die constructie? Nee, maar van wel, hè? Ik heb het zelf dus meegemaakt. Ja. Ik vind het uiterst zorgvuldig dat ja. ze het hebben gedaan. Er waren er twee. Eh, om het nog eens een keer extra zorgvuldig te houden... dat mm -hmm. daar echt inderdaad helemaal niks mis kan gaan. Um, ik denk als dat niet had bestaan... dan, dan was die doorstart had in ieder geval een, een kleinere, kleinere kans gehad. Mm. Continuïteitsproblemen waren dan veel groter. Nu heeft er eigenlijk een uur tussen gezeten. Nou, dan kan er zo maanden tussen gaan zitten. Ja. En dan, nee, dan hol je mensen weg. Is je reputatie Precies, weg. je goede mensen, je kapitaal ja. gaat dan weg. En nu ben je. En heel door. veel damage control. En nu kon je gelijk in één keer door. Dus ik ja. denk dat het. Het komt uit Engeland. In de Anglo-Saxische landen doen ze dit al. Ja. Uh, waar faillissementen ook niet zo beladen zijn. Mm -hmm. dat, uh, uh, en ik denk dat het toch wel een groot goed is dat, dat dat hier ook komt. Als ondernemer, wat geef je daarmee weg? Wat heb je zelf niet meer, wat je eerder welkomt? Wat doet die stille bewindvoerder heel actief? Op zo'n moment dat ze binnenkomen bedoel nee, je? Op het nu zelfs. Ik dan begrijp ik je vraag niet. Je hebt een stille bewindvoerder nog steeds in de achtergrond, hè? In nu niet meer, meer. Nu niet die ben je Nu nou, Oké, okay, nu zie ik u Dus zo iemand is dat maar tien dagen. Ja. Dat mag ook maar tien dagen. Mm -hmm. Dus die komt binnen, die zegt: ik ben fly on the wall. Ja. Uh, wij mogen, we hebben geen bevoegdheden, maar we luisteren wat hier speelt. Mm -hmm. Dan gaan ze wel met alle betrokkenen, ja. uh, gaan ze praten. Uh, en dan gaan ze kijken of, dat, zeg maar, of het uiteindelijk faillissement-proof is. Op het moment van de dag dat het dus, uh, dat faillissement wordt aangevraagd... gaan ze van stille op naar curator. Mm -hmm. En dan heb je dus te maken met de curator. Dus dat dan de stil op de is weg. Die is nu weg, precies. Ja. Dus je bent, weer, je bent weer helemaal in controle over je eigen bedrijf? Ja, dus de curator die, heeft, zeg maar, die doet wat een curator altijd ja, doet. Ik doe, ik ja, van je cement. Ik heb <laughs> nog nooit meegemaakt, maar dat heb ik geleerd. Ja. Dus die uh, gaan kijken van, zeg maar, is er uh, is, is, is een netjes bedrijf uh, gevoerd? Ja. En hoe is het allemaal gegaan? En die gaan dan een half jaar dat onderzoeken. Mm -hmm. En dan komen ze daarna met een rapport. Maar in principe zijn die nu niet meer aanwezig. En okay. wij zijn weer volop bezig met het ondernemen. Gaat het nu goed? Gaat het beter? Ben je uit de gevarenzone? Nou ja, er is een nieuwe investeerder waar ik ontzettend blij mee ben. Hm. Uh, we zijn ondertussen bezig met een nieuwe strategie. Om ja. te kijken hoe we, hoe we het bedrijf verder uh, naar de toekomst door kunnen. Uh, Leg dus kunnen een tipje die... van de sluier op, wat gaan we zien? Nou, in ieder geval uh, een stuk, uh, het bedrijf een stuk kleiner maken, compacter. Hm. Uh, uh, meer niche. Uh, dus we het aantal verkooppunten hebben van 800 naar 500. Ja. Het aantal eigen winkels verkleind. Dus we houden de gezonde delen over. Ja. En dat wat ongezond was, dat hebben we afgestoten. Hm. Als je dit hoort, Danny, levensverwachting. Nou ja, ik ben blij om te horen dat ze weer verder kunnen. En uh, ik, ik heb de site bekeken. Ik vind de website nog niet heel innovatief van de webshop. Nee, dat zei ik ook. Ik... Nee, Die dat ik heb ik niet gaan. gezegd. Maar ik denk dat dat het belangrijkste kanaal van de toekomst ja. wordt. Dus ja. daar uh, ja. moeten Luisteren we toe. misschien over een half jaartje nog maar eens naar kijken. Dat je dan terugkomt. Dat ik Precies. dan uh, weer aanschuif. Dat we eens kijken wat er veranderd is. Ik graag je mee nu dan. Verder, ik draag zelf geen BH's. Maar uh, ik, uh, ik zal ze op de voet gaan volgen. Maar in elk geval is het denk ik belangrijk dat zo'n constructie mogelijk blijft. Dat je in zo'n situatie door kunt gaan. Want het grootste probleem nu, zeker nu de arbeidstekort toenemen op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren. Juist bij specialisten, juist in de technologie sector. Is het belangrijk dat in zo'n toch dreigende situatie mensen niet massaal weg kunnen rennen. Maar nee. dat ze toch een reden hebben om te blijven hangen. Dus ik, ja, ik, ik, ik, ik ben daar blij om. Ja. Dat is ook met Sanoma bijvoorbeeld. Hè. Daar hangt een hele creatieve sector aan. Bijvoorbeeld de bladen nu, alle modebladen bijna gaan verdwijnen. Nee. Ja, ik hou mijn hart vast, want modefotografen, de stylisten, de fysicisten. dat, dat is, een is een hele industrie met ja. kennis die anders kwijtraakt. Dat zou ontzettend zonde zijn voor Nederland. Want daarmee zetten we Nederland uh, creatief mode in ieder geval op de kaart. Mm. Nou, dan, dan verdwijnt dat allemaal. Dus... Ja, dus het web op, dat is de boodschap, denk ik. We gaan er een manier ondernemen. Ja, dat kan ook nog. We gaan naar de uh, managementboeken, Wat aangeschoven is, zoals iedereen ziet, Micha Blok, uitgever van ons Drie nieuwe managementboeken bespreekt ze per week. En bij twee komt ze niet verder dan de achterflap Eenvoudig weg. Omdat daar de schrijver van het managementboek niet zo goed kan managen dat hij het boek verkopen kan. En er blijft er eentje over. Welke zijn het? Ik begin met succes doe je zo van Frits Konijn, journalist van het Financiële Dagblad. Mm -hmm. op, de achter, uh, op de achterflap succes, dat willen we allemaal wel, maar hoe doe je dat? Nou ja. 19 bekende Nederlanders vertellen over hun succes. Het geëikte rijtje, Annemarie van Gaal, Ben Mandenmakers. en daar is hij weer, Jan de ja, natuurlijk. Heb ik al eerder gehoord. Marlies Dekker staat er niet tussen. Staat er niet tussen. Kom je goed weg. <laughs> en dan, Successful Lean van Vincent Wiegel en... Ik heb een kippen weten, vragen dat zo'n <laughs> okay. Dat is echt ongelooflijk. Ik doe het dus niet. Heel goed, je weet niet waarom markt <laughs> uh, Successful Succesvol Lean, Vincent Wiegel en John Maas. Het boek gaat over de lean-cultuur... en de veranderkundige aspecten van lean-implementaties... <laughs> Ik heb hem heel erg op een lean manier weer naast me ja. neergelegd. Ah. Uh, succes met je grote auto. Van autofluisteraar Erwin Wijman. Hoe je jezelf naar de top kunt rijden. Of hoe je jezelf juist weer naar beneden kunt rijden. Met de keuze voor je auto. Of auto moet ik eigenlijk zeggen. Ja, zeg dat zeg je klopt, altijd. Ja. Ja, ja. Uh, want het geheim van succes is volgens de auteur. Of de auteur uh, simpelweg in de juiste auto rijden. Okay. Uh, nou ja, een leuk en daar heb je heeft... dit boek voor nodig. Blijf ja, daar oh, heb je zo'n ja. dit boek voor nodig. En dat, en dat, dat, dat heeft de, de, de, de kritiek doorstaan, dit boek? Dit boek heeft de kritiek doorstaan. Maar waarom dan wel? Dat... Nou, wat ik leuk vind is, uh, hij zegt, een leuke auto is een mensenmagneet. Mensen willen een stukje meerijden. Je wordt zelf ook blij van een mooie auto. Dat herken mm -hmm. je denk ik ook wel. Ja. Een van de geïnterviewden zegt, als mensen mij uit mijn Porsche zien stappen... dan zitten mijn mondhoeken in mijn oren. En die vreugde en blijheid dat zie je weer ik, terug mij. in mijn werk. Ja, dat was ben je nee? Dat weet je niet. Nou ja, en eventjes een Ik wil quiz... nu een ander boek uh, houden. <laughs> Dit gaat helemaal niet meer. En, en eventjes een quizvraag Bas. Ik noem een rijtje bekende Nederlanders op en jij vertelt mij wat de overeenkomst is. Umberto Tan, Ronald Plasterk, Ivo Opstelten, Kaniël Eurlings. Audi. Als we, we Audi. Het allemaal afgeluisterd? Allemaal saai. En, uh, <laughs> allemaal saai. Misschien allemaal Audi. ook. Audi en dat wordt toch vaak geassocieerd met succes saai. hebben. Nee, saai. Wie rijdt er een Audi aan deze tafel? Nee. Danny, heb jij nog een auto? Sinds vanmiddag niet meer geloof ik. Nou, nee, ik heb weer een andere nu. Maar gisteren was er een uh, mevrouw die achteraf uh, zwanger bleek te zijn en daar de schuld ook aangaf, die uh, de zijkant van mijn auto erg mooi vond. Maar ik, ik rij Mercedes. Kijk. Ja. Maar welke ja. auto is dan niet saai? Nou, heel veel, maar, maar Audi's <laughs> zijn heel saai. Wat rij je zelf, Marlies? Ik rij een Volvo. Ja, dat is ook saai. Dat is, ja, dat, dat wordt ook pretty, gezien als saai. is dat. Ja, maar ja. ik ben gaan zoeken van wat is ja. dan niet saai. Daar kom ik echt helemaal niet uit. Oh, pff, nou, Maserati, Lamborghini. Die saaien Ja, vind ik mooi. Kan je bandjes over hem plannen? Helemaal goed. Niet saai. Nee, niet hey, nee maar niet deze. We gaan, die gaan samen shoppen. Die... Ja, met z'n drie, hè? Volgens mij. Misschien wel ja. we misschien mee. Met en we nemen maar liefst mee. Ja. Nee, moeten, moeten we echt iets aan bijstellen. Ja, dat gaan we even restylen. Oké. Okay, ja, maar, wat, het, wat dus de hamvraag eigenlijk is ja. in het boek: is van wat voor auto moet je nou rijden? Want gunnen klanten je opdrachten vanwege je grote auto? Ja. Of ondanks je grote auto? En? Nou ja, daar komt hij niet helemaal uit. Dus dat wilde ik ook vragen eigenlijk aan Danny, van, want je komt vaak ook bij klanten. Maar ik heb geen grote auto. Ik heb een kleine Mercedes, die wel mooi is. Dus ik snap de titel van het boek niet. Volgens mij gaat het om meer dan dat die per se groot moet zijn. Precies, het gaat om schoonheid. Uh, en het is ook waar, waar je mee geassocieerd wilt worden. Uh, ik heb een tweezitter. En uh, van klanten hoor ik vaak dat ze dat wel heel gaaf vinden. Dat ik niet met een hele grote auto aan kom zetten. En het is eigenlijk als je kijkt wat zo'n auto kost. Je hebt wat minder plek uh, in je bagagebak. En, uh, en daar waar je zit. Het is, het is een wat prijs. Een, een, een wat grote middenklasse. Maar het is een kleinere auto eigenlijk. Dus. Ik heb wel altijd, toen ik echt begon met ondernemen... altijd niet geïnvesteerd in uh, auto's. Hm. Dat is niet het eerste waar je geld naartoe moet gaan. Hm. Dat heb ik wel gedaan. Maar dit terzijde, <lacht> en dit programma gaat dan ook niet over mij. Ik wil heel <lacht> hartelijk danken aan het eind van deze uitzending... uitzending uh, mijn beide gasten, Marlies Dekkers en Danny Mekic. Dank voor jullie komst, dank voor jullie visie... en op het, voor de terugblik op het uh, nieuws van het afgelopen week. En uiteraard Michel Blok met uh, de boekenrubriek... of dan de managementboeken. Nog één keer... Succes met je grote auto. Van Erwin Wijman. Over grote auto's gesproken. Zometeen Carlo Brands. Die heeft een partij, groot auto's. Ja, in de show We gaan rijden met de, een Porsche met 400 pk. En toch slechts 14% bijtelling. Zo, zo kan het ook. Innoveren heet al. dat. Als wij dat. Samen thuis, samen Dros. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de eredivisie. Ajax, Vitesse. Vitesse in balbezit. Draait even weg, is dan twee tegenstanders spijt. AZ, ADO. Hele goede aanval weer van AZ. De kant op de koffie, open. Twente, NEC. Schot, dat blijft hangen. Dan op de paal in de goal. En om kwart voor 9. PSV, Pax De bal slecht. Verweerde de keeper en wordt binnengekomen. Dat doe op de tops. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.